Dit is Ember Bransen met het NOS-journaal. Koerden hebben begripvol met elkaar gepraat. Dat heeft een woordvoerder van de Koerdische delegatie gezegd. De actievoerders hopen dat Nederland snel doelen van IS in Syrië gaat bombarderen. En dan vooral rond de plaats Kobani, vlakbij de grens met Turkije. De Koerden hebben ook excuses aangeboden voor het binnendringen van het gebouw van de Tweede Kamer gisteravond. De echtgenoot van de Spaanse verpleegkundige bij wie ebola is vastgesteld is in quarantaine geplaatst. Dat gebeurt uit voorzorg. Volgens de autoriteit is de man niet ziek. Gisteravond werd bekend dat de verpleegkundige leidt aan ebola. Ze liep het virus op in het ziekenhuis waar een Spaanse ebola-patiënt werd behandeld.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 Het weer bewolkt en buien met kans op onweer en zware windstoten. Veel wind verder en het wordt een graad of 16. Morgen eerst zon, later weer buien en ongeveer 17 graden. Dit was CFM. Het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANE B. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met nu ZFM luncht. Een hele goede middag deze middag. Wat een weer mensen, wat een weer. Ja, mijn collega's dachten van hij is op vakantie, hij komt niet vandaag. Ja, niets is minder waar. Morgen, dan eh, stappen we het vliegtuig en dan gaan we naar het zonnige zuiden. Denia, Spanje. Om een beetje bij te kleuren, mensen. Maar hier... Moet je horen. Ik was net, ik was net op de eh, strand. Ik moet horen. Ja. Zo ging dat. Nee, onzin natuurlijk. Ja, buitjes wel. onweer heb ik nog niet gehoord, Tot dus nu Wel een hele lieve dame naast me, Dolly. Hey <laughs> Dag luisteraars. Goedemiddag deze Goedemiddag. middag. Goedemiddag, eet smakelijk allemaal. wat Voor zover u aan het eten bent dan. <laughs> Heb je er een beetje zin in? Natuurlijk heb ik er zin in. Nou, uh... ja, natuurlijk wel. Dat hoef je toch niet te vragen, Charles? Ja, pak van hart. Het is hartstikke leuk om te doen. <laughs> ja, toch? Zeker weten. Ja. Hey, smakelijk allemaal luisteraars. Zandvoort luncht. Ja, wat is er nou lekkerder dan vers gevangen garnalen die men zelf kan bellen? Het is eigenlijk iets van vroeger tijden toen de zandvoorters nog duimpiepers aten... de groenten veelal van het binnencircuit afkwam. Evenals natuurlijk een kippetje en eieren. En met de kerst natuurlijk ook konijn. Duimpiepers en groenten worden nog sporadisch geteeld en aangeboden. Maar het garnalenvangen, luisteraars, voor de kust... dat is nog steeds een liefhebberij van vele zandvoorters. Evenals, en daar nou kom ik ook op het pellen ervan... De sociale media staan vol met verzoeken. Wie heeft daar een vergietje garnalen voor mij? En ook de visspecialisten bieden regelmatig een kilootje ongepelde garnalen aan. Het was dan ook een geweldige uitdaging voor de vrienden van de garnaal. En dat spel je dan met gar en dan N-A-E-L, dus garnaal. En de crew van strandpaviljoen uh, Talassa om... Uh, voor deze traditie een open een Nederlands kampioenschap... garnalen pellen te gaan organiseren. Nu alweer uh, vierde keer, uh, uh, zeg maar het vierde jaar op rij. En omdat uh, de pellers zo zachtjes aan uh, uit alle windstreken komen... is de omzet van, uh, van de wedstrijd dit jaar aangepast. Er zijn tenslotte beroepsmatige pellers, natuurtalenten... maar ook amateurs. En daarom wordt na de eerste... Uh, uh, ja, spelronde, uh, uh, nee, de eerste, uh, hoe zeg je dat, uh, dol, eerste, weet je dat? Met, met pijlrondes werken ze. Met, oh, met pijlrondes, ja. Pijlrondes, ja. En dan heb je dus de eerste pijlronde en, en de tweede pijlronde. Dat, want dat gaat apart, hè? De, want de professionals die gaan natuurlijk niet samen op met, met de amateurs. Want dat zou niet eerlijk zijn. Nee, dat dus gebeurt gescheiden. Hè? Dat gebeurt gescheiden. Er ja. is een, een kampioenschap voor professionals en een uh, kampioenschap voor... Uh, Amateurs? Ja. En je om... weet wat amateur wat dat betekent, hè? Amateur? Ja, dat je, ja? Dat, dat je gewoon het gewoon niet beroepsmatig doet? Ja, nou, nee, liefhebber betekent oh, liefhebber. dat, amateur. Oh. Dus er is er eentje voor de professionele, die ja, moeten. Ja. En de andere zijn de liefhebbers. Oké. Okay. <laughs> weet de, jij nog niet, hè? Ja, de inschrijving die is inmiddels gesloten. Of men moet uh, heel snel reageren uh, per e-mail. En dat kan dan op garnaal. En dan moeten we dat garnaal spellen met G.A. Rudolf. Nico, Anton, Eduard, Leonard. Ja, dus op zijn Sandvoort. Ja, ja. At Dus men kan de, de organisatie die, die kan zich opmaken voor een wedstrijd, strijddag vol uh, entertainment. Niet pellen, maar alleen kijken is ah, dan ook. Uh, ja, dat is nog veel leuker. Is alleen dat, kijken. Is dat zo? Ja, natuurlijk is ja. toch enig. Ja. En vanaf 16 uur uh, worden, die, uh, worden de worden diverse granalen op ludieke wijze binnengehaald door een aantal vissers. De en Smartlappen, die klinken dan ook al uit de speakers. Chanticoor, VOC uit Vijfhuizen, maakt zich op voor een aantal optredens. En Klaas Koper, onze uh, dorpsomroeper. Nee, nee, nee, nee. Stadsomroeper? Nee, ook niet meer. Oh. Nee, nee, Klaas was vroeger de dorpsomroeper. Oh. Nu hebben we Gerard Kuiper. Oh, dus waarop die, we halen hier te gast. Ja, ja. Me, ja uh, Klaas Koper die, uh, die heeft het een uh, x-aantal jaren wel gedaan. Oh, Oké. Okay. Hoeveel weet ik niet, maar dat gaan we vrijdag horen. Want vrijdag is Klaas Koper uh, te gast in ons nieuwe programma... op vrijdagmiddag van vijf tot zeven. Kijk. Dus dan gaan we het er met hem over hebben. Spannend. En misschien ook wel dat... over de garnalen. Uh. Ja. Sp Sp Spannende tijden. Yeah. Nou, Klaas Koper, bijgestaan door het vissersmeisje Maria begeleidt deze wedstrijd op een manier zoals alleen Klaas Koper dat maar kan. Ja. En uh, voor de inwendige mens wordt uiteraard ook gezorgd, luisteraars. Uh, van de gepelde kanalen worden uh, uh, uh, grote hapjes geserveerd. Mm. Of nee, grote gratis moet het zijn. Gratis hapjes. Oh, gratis hapjes. Dat is heel wat hoeft... anders dan grote hapjes. Ja, dus ja. niemand die. Maar het misschien zet. zijn het wel grote gratis hapjes. Grote gratis hapjes. Nou, ja. Gedurende de middag uh, en de avond zijn broodjes en andere versnaperingen te verkrijgen. En misschien is er ook nog plaats in het restaurant. En voor het laatste is het aan te raden om vooraf uh, uh, aan daar het begin het van de wedstrijd in. te reserveren. Ja. Precies. De locatie van het spektakel is het schitterende uh, jarenrond paviljoen Talassa. Dat is uh, gevestigd aan de boulevard Barnaar strandafgang. Het is helemaal geen afgang, maar het is wel leuk om daar uh, naar binnen te lopen. Op uh, strandafgang 18 in Zandvoort aan Zee. Zij zijn telefonisch te bereiken onder nummer 023-571-5660... 023-571-5660. En u kunt naar de website via www.talassa18.nl... .talas en Talassa, dat zal ik nog even spellen voor u... Theodor, Henrik, Anton, Leonard, Anton, Simon Simon, Anton... dan het getal 18 erachter en dan .nl... Dan komt u op die website. U bent van harte welkom, luisteraars... voor die wedstrijden Garnalen Pellen op zaterdag 26 oktober. Het duurt nog heel even, maar ja, voor je het weet dan is het alweer het eind van de maand. Het gaat allemaal beginnen, smiddags om, uh, om vier uur. Leuk hè, Dol? Ja, en het leuke is, er zijn niet alleen gratis hapjes... maar de toegang is ook gratis. Ook nog? Ja! Dus we, we, we, je kan een ontzettende leuke middag hebben... en zonder dat het veel hoeft te kosten. Waar vind je het nog? <lacht> Als een garnaal, stoomt als een garnaal. Neem nog maar een haal, Was stoomt als een garnaal. Zijn we allemaal, wij zijn zo stoomt als een garnaal. Stoomt als een garnaal, neem nog maar een haal, want stoomt als een garnaal. Er eens uit. Ze waren niet zo hip, toch namen zij een trip. Een charter naar Marokko, dat was mediomaat. En wat er gisteren staat op hun eerste aanzichtkaart, mee zijn zo stoot als een garnaal. Stoot als een garnaal. neem nog maar een haal, wat stoot als een garnaal.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 O, wit was geen goede wit. Dus na de tweede stik kreeg iedereen een kick. Maar een van de kant die wilde haar zijn, zij komt toen in de land. Garnaal, neem nog maar een haal. een zijn we zo als een garnaal. Zaterdag 26 oktober luisteraars, dus garnaalpellen, strandpaviljoen Talassa, strandafvang 18 in Zandvoort aan Zee. Ah, gezellig hoor. Stoomt als een kanaal zijn we allemaal. Nou, luisteraars, ik heb nog een hele leuke van Brian Highland. Nee, Brian Highland, zo heet hij: Babyface. Brian Highland was dat met Babyface. Nou, 9 van de 10 keer luisteraars is dit toch heel erg een gezellige muziek. baby, Cliff Richards met 9 Times Out 10. Ten. am je vertellen, you again and again and again. Little darling, nine times out of ten. But I won't stop until you choose me again and again and again. Well, don't try to fight it, baby. It ain't no. Well, if I miss the nine times that I've tried, baby, I bet my life I'll get you on number ten. Well,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 En zijn shadows 9 van de 10 keer 9 times out of 10 opgenomen uh, tijdens de uh, Europese tour die ze onlangs uh, hebben gemaakt. Of onlangs het is alweer een paar jaar geleden, maar in ieder geval vrij recent. En uh, ja, de mannen uh, die klinken nog prachtig, die shadows. En, uh, en Cliff natuurlijk ook nog goed bij stem. Hij is al in de 70, hè? Dat, uh, Wist je dat dolly? Pardon? Dat, dat Cliff al in de 70 is. Cliff Richard, al in de 70. Ja, dat weet ik. 72 ja. is hij, geloof ik. Hè? Ja, het is niet te geloven, die man, als je dat ziet. Nou, die hè? ziet er niet zo oud uit. Ik, ik was zondag bij, uh, bij Zwarte Riek. Hè? En uh, die, die kreeg ter ere van haar 90ste verjaardag... Uh, een, een, een biografie over haar leven aangeboden. Is dat niet die dame uit Rotterdam? Nee, Am oh, God. Charles, toch. Amsterdam. Amsterdam. Een echte Jordanees is het. Ze heeft gezongen van... mijn was een stijfselkissie, weet je wel, ah, En Amsterdam ja. huilt. Oh nee, uit ja, Rotterdam was Ali Sionkali. Nou ja, ik... dat is weer wat anders. Ik ben Ali Sionkali. Ja, nee, nee, nee. De gevaar nee, is maar... jou uit Rotterdam. Wat, wat ik dus ja. zeggen wilde, is ja, dat, dat, ja, ja. dat ook zij... Ja. Ik, ik begreep er niets van, want ik, ik zit naast haar. En je ziet dus gewoon niet één rimpeltje. En dat is nog niet eens het enige, maar... Als je ziet hoe die ogen nog fonkelen, vol zitten van levenslust. Ja. En dan, als je dan denkt, hè, zoals, zoals wat je nou zegt, hè, Cliff Richard... en dan zwarte riek, dan denk ik, god, wat bijzonder... dat mensen nu op, op zo'n hoge leeftijd nog zo jong eruit zien. Hè? Ja, prachtig. Hè? Geweldig. Ja. Ja, He, heb ik het ooit gezegd, Dolly? Wat, dat ik er zo goed uitzie. Ja, nee. Oh. Heb, heb ik... Heb... <laughs> Dat, dat, dat weten ja. de luisteraars allemaal zo. Hé, hey, luister, luister ja. maar heb, ja. ik, oh, heb ik ooit gezegd dat ik van je hou? Nee. Nou, bij deze. Oh, wat lief. Cluzo. Koentje Wouters. Have I told you lately that I love you? Daar kent u natuurlijk van.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 Ze laten zon weer schijnen, Dolly. Ja. ja, Dolly, ik hou natuurlijk van je, maar ik hou het allermeeste natuurlijk van mijn Yvonne. En, ja, en die luistert in Bloemendaal luistert, ah. luistert ze misschien wel mee. En uh, daarom uh, voor Yvonne, uh, een hele mooie uh, uh, uh, toch nog weer even een beetje een zwijmelnummer. Tussen Barbara Streisand en Elvis Presley. Elvis Presley natuurlijk het postuum, Barbara nog live. Ook als een oude dame die nog uh, uitstekend bij stem is. En uh, Love Me Tender, you kent het natuurlijk. Speciaal voor Yvonne Nijssen. When you held me near Whispering the sweetest words That I longed to hear Love me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 Fulfilled For Elvis, dit is het uh, meehoud kunnen maken dol. Hè? Ja. ja. ja. Dus, uh, het, het, het is hem niet gegeven. Het is hem niet helaas, gegeven, maar, maar uh, Barbara heeft het wel meegemaakt. meegemaakt. En, en ja, postuum, zeggen ze dan. Hè? Ja. Is hier in Nederland ook gebeurd uh, duetten tussen André Hazes... en diverse Nederlandse artiesten? Ja, wat ook postuum nog gemaakt is. Ja, had, ja. ja. We gaan uh, gauw naar het volgende item. Het nieuws bij ZFM Zandvoort... Wetenswaardigheden uit de regio met Dolly ten Pierik. Ja luisteraars, daar volgt hier het regionale nieuws van dinsdag 7 oktober. Gisteren 6 oktober om tien over half drie gingen de piepers voor de bemanning van uh, Zandvoortse KNRM. De melding geeft tuigageproblemen.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 En vlak onder de kant uh, gingen de twee opstappers overboord... en uh, zwommen de katamaren naar de kant... waar de walploeg en de reddingsbrigade klaar stond om te helpen. De Annie Pauliese is inmiddels afgekoeld... en vaart ook het strand weer op om de persoon bij zijn boot af te leveren. Op het Bullenhofje in Haarlem was een groep met jongeren aan het voetballen. En dat was gistermiddag. Een ander groepje met vier jongens kwam erbij en wilde graag meedoen... Tijdens het voetballen ontstond er een ruzie waarbij de 13-jarige verdachte een als een vuurwapen uitziend voorwerp uit zijn schoudertas pakte en deze richtte op het slachtoffer. Hij zei tegen het slachtoffer dat hij zou schieten en vervolgens liepen de vier jongens weg. Aan de hand van het signalement hebben agenten de Haarlemmer aan kunnen houden op de Linschotenstraat. De verdachte had een metaal balletjespistool bij zich. ...zal volgens diverse bronnen het tuincentrum Groenrijk in Velserbroek ...of in Velsen. ik weet niet precies hoe dat heet daar... Nou, Velserbroek. Velsenbroek, hè? Ja, ja. ja. Failliet worden verklaard. En ook het Haarlems Dagblad denkt dat morgen het doek zal vallen voor Groenrijk. En dat is wel heel jammer, want het bijzondere complex... ...trok wel de aandacht op de provinciale weg. Het is gebouwd volgens een bepaald natuurconcept... ...wat de familie van Duin, die deze vestiging ook van Groenrijk...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 Nacht. dus in de nacht van maandag op dinsdag, is er een ongeluk gebeurd op de spoorwegovergang aan de Sofiaweg hier in Zandvoort. Rond middernacht werden diverse hulpdiensten ingeschakeld met de melding letsel aanrijding persoon. Over de toedracht kon de politie nog niet zeggen en ook niet of het gaat om suïcide of een ongeval. De spoorwegovergang is na de aanrijding een tijd lang gesloten geweest.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 Ja, dat is natuurlijk een prima positie, zeker omdat het Kennemer Gasthuis vorig jaar nog op de 41ste plek terug was te vinden. Vooral op het gebied van borstkankeroperaties en het plaatsen van pacemakers scoort het ziekenhuis boven gemiddeld. Klein minpuntje was dat de screening op ondervoeding beter zou kunnen. Het Albert-Zwijtse ziekenhuis in Dordrecht staat bovenaan. Net als vorig jaar. En één ding weten we zeker... Het Kennermer Gasthuis zal komend jaar niet langer in de top 100 staan. Want dan valt die eer hopelijk ten deel aan het Spaarne Gasthuis. En tot zover het uh, nieuws: Het weerbericht met Dolly Tempiri. Vanmiddag hebben we te maken met heftige buien. U heeft er al eentje kunnen meemaken, net. De buien kunnen vergezeld gaan van onweer en zware windstoten met uitschieters tussen de 80 en de 90 kilometer per uur. De reguliere wind ruimend naar zuidwest trekt aan tot vrij krachtig. Langs de kust komt een harde tot stormachtige wind te staan. De maximum temperatuur komt uit op 15 tot 16 graden. De komende nacht minder wind, geen buien en in opklaringsgebieden minima onder de 10 graden.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 Luisteraars, hoe heeft dat gehoord van Dolly? Dit kunnen we verwachten vanmiddag. Helaas, ja. Nou ja het, het houdt een keer op, hè, de zomer. Het naseizoen, zeg maar. Maar we gaan nog even plezier beleven met Neil Diamond. The Longfellow Serenade. Longfellow Serenade. And such were the plans I'd made.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 a tree. Rilus Diamant, zoals ze hem in België noemen. Neil Diamond met... Uh, The Longfellow Serenade. We gaan even terug... Uh, naar onze tijd nu. Dat doen we met... Uh, Daft Punk... Ja, ik bedoelde natuurlijk onze tijd door. De, onze tijd is natuurlijk ook de tijd van onze jeugd, maar ook de huidige tijd. Ja, ja, ik vroeg het me even af. Ja.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 I'm The live of the Party. En uh, dat deden we samen, omdat we het nog gezellig vinden, luisteraars... met Candy Dulver. Dolly, heb je ook uh, zitten zwingen Oh, daar? man, geweldig. Ja, dan kan je toen niet bij stil blijven zitten. Ja, helemaal goed, hè? Mijn god, wat zit daar een soul in, zeg. Ja, Heerlijk, geweldig. heerlijk. Candy Dulver en Ben was dat, luisteraars. Ja. Aan jou het woord, uh, Dolly. Ja, want uh, zoals u weet, we doen altijd een uh, oproepje op dinsdag... Als we, die, uh, als we daar iets voor hebben dan tenminste, voor dat rubriekje. Dus bij deze nodig ik u ook uit... Mocht u naar iets op zoek zijn of naar iemand en u krijgt het maar niet gevonden... laat ons dan helpen in uw zoektocht en geef het aan ons door... en dan doen wij voor u een oproep. Uh, in ieder geval, we hebben voor morgen uh, mensen die te maken hebben... met het WMO-loket of jeugdzorg. Uh, er gaan natuurlijk een aantal dingen veranderen. En uh, morgen op 8 oktober organiseert de gemeente Zandvoort een informatiemarkt... over de veranderingen in het sociale domein. En het doel van die markt is om inwoners te informeren... over alle veranderingen die vanaf januari 2015 gaan plaatsvinden... in dus de WMO, de jeugdzorg en de participatiewet. En er wordt ook meteen uitgelegd hoe de toegang tot ondersteuning en zorg... via de gemeente wordt georganiseerd. Nou, Er zijn verschillende organisaties op die markt aanwezig... om, om antwoorden uh, te, te geven op vragen van inwoners... En u kunt dan uh, rond, even kijken, nee, rond drie uur wordt het geopend door wethouder Gert-Jan Bluis. Dus uh, dan is officieel de inloop. Uh, hij duurt tot half acht, dus woensdag 8 oktober, morgen van drie uur tot half acht. En uh, u kunt dan terecht in het pluspunt aan de Vlemingstraat 55 in Zandvoort Noord. U kunt gewoon in- en uitlopen zoals u wilt. Er zit niemand aan een loketje... Er is koffie, thee, er is van lekkers, allerlei lekkers. En uh, er zijn een aantal uh, organisaties die daaraan gaan deelnemen. Ik zal proberen ze allemaal op te noemen: dat is AMI, Draagnet, Flexicura, Context, Mee Noordwest-Holland, Tandem, Mantelzorgtrainingen, Paswerk, Stichting Pluspunt, het RIBW, Roads, Top Thuiszorg, Exicom, Thuishulp, Hulp. Zorgbalans, Zaar aan Huis, Loket Zandvoort en Centrum voor Jeugd en Gezin. Dus morgen 8 oktober, pluspunt... Van drie tot half acht en een vrije inloop met lekkere koffie en koekjons. Weet jij nou ook, Dolly, of het gemeentelijke beleid... al een beetje van de grond komt hier? Ze zijn goed voorbereid, heb ik gehoord. Er zijn gemeentes, die daar is het nog niet helemaal rond... maar in samenwerking met de gemeente Haarlem... er wordt een heleboel daar naartoe overgeheveld per januari 2015... Maar uh, op zich is, is alles rond. En uh, kunnen de mensen dus morgen ook uh, volledige uh, antwoorden krijgen... en informatie over uh, hoe het per 1 januari 2015 gaat worden? Ja. Ik denk wel belangrijk, mensen. Dus ga er allemaal heen. Ja, de wet maatschappelijke ondersteuning... en al die zorgdisciplines uh, ja. Ja, ondergebracht in die wet... Ja. Gemeentes moeten voortaan met een potje wat ze van het rijk krijgen, en ook uit eigen middelen vanuit het gemeentebudget, ja. moeten ze dat allemaal rond zien te breien. Ja, moeten ze allemaal ondersteunen. Ja. Er is nogal zorg onder mensen, vooral omdat het per gemeente ook nog eens kan verschillen. Bijvoorbeeld met huishoudelijke hulp. Ja. Waarbij de ene gemeente wel dingen vergoedt en de andere gemeente weer niet. Maar in, andere gemeenten weer niet. Maar in Zandvoort, zoals ik jou mag geloven, dan, dan is dat allemaal lekker geregeld. Uh, wat ik heb begrepen. Uh, uh, zijn ze er helemaal klaar voor. Ja. En uh, ja, ze dat... hebben ju juist geprobeerd. Om zoals bijvoorbeeld de thuiszorg. Zoveel mogelijk in intact te laten. Dat daar niet op ingeleverd hoeft te worden. Nou, weet je wat ik daarvan word? Wat word jij daarvan? Dit. Zo vrolijk. Ja, heel vrolijk. Hoe? Was ik, nooit. ik was wel vaker vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Maar zo behoorlijk vrolijk was ik tot nog toe nooit. Mm, ja. Hoi. Oh, ja. oh, nou zeg. Oh. Oh, Soms ben ik ook verdrietig, verdrietig, verdrietig. Soms ben ik heel verdrietig, dan huil ik dat het giet. Soms ben ik chagrijnig. Gelderij. Natuurlijk was ze bekend van Herman van Veen. Maar dit was de versie uit Alfred J. Kwak. Alfred Jodokus. Alfred Jodokus Kwak, zo is dat maar net. Ik kijk op mijn klokje. Zes minuten voor reclame, Niels en reclame. Zullen we wat van Herman van Veen ook draaien, hoor? Zullen we doen? Wel ja, is toch allemaal leuk? Ja. En allemaal leuke nummers. Dus, Welke ga je uitzoeken? En we gaan even naar Hilversum. Oh, is ook leuk. De slagersjongen nog een opera, para. De metselaar komt zingen op de steiger staan. De melkboer de fluitend zijn melk een beetje aan. Hilvers een stond nog niet, maar ieder aan zijn eigen stem. Op elke steiger klonk. van Paul de Jeruzalem Alle venters hadden eigen areal. Prot voor haring voor begonia, zelfs in fabrieken klonk van overal. Toch weer een liedje door de grote hal. Elfersentri stond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een liedje. Jerusalem. Tussen het geratel van machines. Toe, Een mooi meisjeskoer, dromend van de prins, van weet ik veel, die je zou ontvoeren naar zijn luchtkastel. Wilfussen drie bestond nog nu, maar ieder had zijn eigen stem, op elke steeg. Op elke steiger klonken we van Baljazu, Jeruzalem. Jurijale. Gaan we alweer langzaam maar zeker naar reclame. Niels, een reclame van 1 uur luisteraars. We gaan er even tussenuit. We zijn vandaag dus nog een vol uur bij u terug. Met uh, Zandvoort Lunst. Ik uh, wens u allemaal een hele smakelijke lunch toe. Mocht het al naar binnen zijn gewerkt. Nou, er is allemaal niks van de hand. Want dan wens ik u gewoon een goede bekomst. Dus uh, tot straks allemaal.